De topman van de reclamegigant WPP stapt op. Dat doet hij onder druk van een onderzoek naar ongepast gedrag. De 73-jarige Martin Sorrell staat al bekend als de ultieme Britse topverdiener... met een jaarloon van 83 miljoen euro. Sorel was ruim 30 jaar de baas van WPP, het grootste reclamebureau ter wereld. Dubbelspions Kripal en zijn dochter zijn mogelijk vergiftigd met een gas dat is ontwikkeld in het Westen...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 Morgen, welkom terug bij Risa als je nog aan het luisteren was. En uh, welkom in een nieuwe dag als je net wakker bent geworden en je dacht... nou, dat ga ik eens eventjes vieren met die man op Radio 1, Risa. Want die heeft altijd leuke gasten, goede muziek. Nou, heb je heel goed uitgekozen, want we gaan het uh, vandaag hier zo hebben over afrofuturisme. En als je nou geen idee hebt wat dat is, nou, een dagje van Black Panther... die nou bijvoorbeeld op dit moment heel erg hoog genoteerd staat in de Biscope Records breekt. Um, het is eigenlijk art, maar dan vanuit een, uh, een, een black uh, uh, perspectief. Dat is erg opkomend en uh, eigenlijk... Opkomend voor ons, onze witte Nederlanders. Maar het bestaat al vanuit de jaren zeventig. Dus ze lopen eigenlijk ook meteen weer een beetje achter. Nou, daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben. Ook gaan we het hebben over horror. En dan heb ik het natuurlijk over onze eigen Noah. Die gaan we straks spreken. Zij is naar een horror geweest. En of dat goed is, dat moet je dan straks maar eventjes zelf uitmaken. Of eigenlijk gaat ze je daar een goede tip over geven. Want dan weet je of je naar de biscoop moet deze week... of lekker thuis moet blijven. Maar voor nu... Genoeg praat tijd voor een plaat met this man down in New Orleans: He said that his name was It was the devil in disguise with his hazy eyes. There's nothing much more for me to do But go dancing with the devil in these old oceans Cause I lost my soul inside the wishing Well, and you better believe that I'm going straight to hell He was tantalizing me with his wiggling stare And next thing I knew he was pulling my hair But when the morning time had come he was on the run And then I realized what I had done Cause there's nothing much more for me to do But go dancing with the devil in these old socials Cause I lost my soul inside the wishing well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 Don't care about their different thoughts Different thoughts are good for me Up in arms and cheeks Just holograms. Look, your love has drawn red from my. In Nederland is ze vooral bekend van Twist in My Sobriety. Ik heb het dan over Tanita Tikaram. Maar in Engeland heeft ze echt meerdere, meerdere hits achter elkaar gehad. Heeft ze, een aantal jaren heeft ze grote, grote successen behaald. Hier in Nederland, ja, dat heb je dan nou wel eens. Ze, uh, ze, komt, uh, ze komt dan uh, vooral met deze in beeld. Ze is trouwens van uh, half Maleisische en half uh, Fiji afkomst. Dat is op zich ook wel weer een hele mooie combinatie. Je luistert naar Risa. Zo op de vroege ochtend heb ik informatie voor je. Belangrijke informatie. Want er is art. Die gebaseerd is op uh, black culture. En uh, dat begint heel erg op te komen hier in Nederland. Het bestaat al jaren. Maar ja, zoals uh, altijd in Nederland lopen wij hier natuurlijk heel erg achter met onze witte gedachten. Gelukkig uh, begint daar nu een beetje verandering in te komen. Dat komt ook onder andere door Richard Koffie en uh, Simone Seefuik Die uh, bezig zijn om uh, op hun eigen manier te, voor te zorgen... dat het onder onze aandacht komt. Zo doet uh, Richard Coffey dat als uh, kunstenaar en collectiebeheerder van het Tropenmuseum. En Simone C. Fuick is schrijfster en initiator van diverse projecten. Uh, nou, dan neem ik aan ook over Afrofuturisme. Nee, dat dan weer niet. Maar dat oh, niet. Ik ben een liefhebber van Afrofuturisme. Ah, Oké, okay. dan kun jij het waarschijnlijk als geen ander goed beschrijven. <lacht> um, in tegenstelling tot Eurofuturisme is het uh, een kunstvorm... die zich voornamelijk richt op uh, de Afrikaanse geschiedenissen. Meervoud, mm -hmm. want het is natuurlijk geen land. Mm -hmm. En dat combineert met de dagse realiteiten in technologie, wetenschap. Oké. Okay. Kun mm -hmm. uh, je daar een voorbeeld van geven... om dat iets inzichtelijker voor mij te maken als uh, witte euroman? Als witte euroman? Dan waarschijnlijk Sandra, ken je? Ja. Janelle Monet ken je waarschijnlijk? Ja, ja sterker nog. Ik heb een plaatsen naar klaar klaarstaan. Oh, wat goed. Hey. There you go. Neddy Okorvor. Dat is uh, zeg maar weer wel meer. Oh, je hebt verschillende, verschillende hele toffe mensen. Maar als je Janelle Monet klaar hebt liggen, dan beginnen we daarmee. Oké, okay, dus dat is, dat is, dat, waar, waarom, waarom is dat dan uh, afrofysiorisme? Uh, bijna haar staan voornamelijk haar clips, maar ook haar lyrics... waarin ze aangeeft over een soort van technologische andere wereld. Hmm. Ze heeft bijvoorbeeld uh, een karakter wat een arch-android is. Hmm. Um, en ze schetst verschillende werelden in één, in één realiteitszin. En is, is de Afrikaanse blik op technologie dan anders dan, dan de, de Europese? Ik denk het wel. Ik denk dat er ook meerdere, meerdere blikken zijn. Ja. Uh, maar het is voornamelijk een blik die gericht, zijn blikken die gericht zijn op het jezelf schrijven in de toekomst. Ah. Waar er toch heel vaak wordt gedacht dat als we eenmaal, als we met z'n allen naar het heelal gaan. Uh, dat wij daar dan niet bij horen. Ja. En in afrofuturism uh, horen we er wel degelijk bij. Oh, dat, dat geldt wel, want ik zou het echt kut vinden... als er alleen maar witte mensen erboven zitten. Ja, jij en uh, uh, vele anderen. Uh, oh, verschrikkelijk. We mm. moeten niet aan denken. De hele dag volkskrant lezen en dat zo. Dat dus, ja. Oh, ja, dat krijg je dan. <laughs> Net alsof zwarte mensen geen volkskrant lezen. Wat een vooroordelen ook weer meteen. Uh, Richard. Ja. Uh, het, het Tropenmuseum. Ja. Ja, daar uh, ben jij bezig uh, met het afrofuturisme. Onder andere, ja. ja. Um, een van de dingen die, die we daar nu doen... is dat we een tentoonstelling hebben geopend... over uh, inderdaad Afrofuturism. Maar we zijn op meerdere vlakken daarmee bezig. Mm -hmm. Ook voor uh, vaste opstelling van het Afrika-museum. Mm -hmm. uh, we zijn allerlei ideeën aan het ontwikkelen binnen onze musea. Uh, en ik zelf als, uh, als beeldend kunstenaar ben er, ook, uh, ben er ook veel mee bezig, inderdaad. Waarom, waarom hebben wij in het Westen zo'n westers perspectief op kunst? Oh, dat is een hele goeie. Um, en waarom niet... Breder bedoel je dan? Ja, nou, dat, nee, dat is een hele goede vraag. Kijk, als, als, als, als ik denk wat, wat ken ik aan kunst uit andere landen, ja. dan is dat vooral uh, uh, graftombes en, en andere dingen die in de oudheid speelden. Maar als ik, als ik moet denken wat ken ik van nu, dan, uh, of van nu van de afgelopen honderden, ja. honderden jaren, dan is het allemaal wit. Ja, precies. Nou, ik denk dat deel van het probleem is dat, uh, dat veel van de Europese of Amerikaanse of in ieder geval de Westerse. Uh, kunst als een soort van norm gezien wordt. Ja. En dat de rest ja, daar een beetje. Uh, uh, niet op dezelfde manier um, uh, gewaardeerd of. of uh, beschreven is en dat soort dingen. En dat dat een beetje gezien wordt als, als, als marginaal. Ja, dat is heel, heel gek. En, en uh, het, het zit hem ook in een bepaalde manier van erover praten ja. dat het. Uh, er wordt. Het wordt niet inclusief gezien, maar meer als... Ja, dit is de norm, dat is de, de westerse kunst... wat hier in de galeries en de musea staat. Ja. En de rest moet zich zeg, maar een weg daar naartoe vinden. Invechten, uh, zoals Mark Rutte dat zou zeggen. Ja, precies. Dat terwijl er natuurlijk veel meer is dan dat. en Er is, ja. wordt veel meer geproduceerd, er wordt veel meer gepraat... veel meer geschreven. Ja. Dus uh, ja, het is denk ik tijd dat we, dat we meer van elkaar lezen... Als... Het is hier tijd dat ik je een kleine introductie geef over het programma RISA. Eerst is dat we hier werken met toverwoorden. Mocht er een toverwoord vallen, dan hoor je dat uh, middel, door middel van iemand die toverwoord roept. Op dat moment moet je eventjes gaan dobbelen met wat er voor je staat. Want er komt er iets uit de, kluis, uh, uit de audiokluis. Het andere is dat mijn regisseur voor je een voorwerp heeft meegenomen. Simone, wat krijg je aangereikt? Ik krijg een uh, Last Will and Testament. Oh! Een heel mooi document. Ja. Uh, wat onder andere gaat over belastingen uh, en je hebt een personal representative. Oh, oké, okay, kijk. Okay. Uh, hoe, is, hoe is dat in, het, uh, in, in, in, de, in de Black Vision geregeld? Uh, de, de Erfopvolging? Hebben jullie daar al een beeld van? Is dat anders dan, uh, dan, dan in de witte wereld? Of, of zwarte mensen ook een testament hebben dat <lacht> ja, me, meer van, van is, is, is dat? meer van is dat een natuurlijk iets? Of. Uh, Gaat, gaat dat op een natuurlijke manier... of is dat ook allemaal heel erg statisch geregeld... zoals dat hier in de, in de westerse wereld is? Ik denk dat het afhangt van waar de persoon zich bevindt. Ik denk dat voor zwarte mensen in het westen... dat er wel degelijk testamenten en dat soort zaken worden geregeld. Ik, het is volgens mij een artiestencontract. Oh, is het een artiestencontract? Als, ik, als, te als ik, testament? Als ik heel snel kijk... Ik oh, ja, geval, ben, ben je goed in. Dank je, dank je. Het is een snelle, snelle scan. Okay. Uh, dat is iets wat er natuurlijk heel lang niet werd gedaan. Okay. Intellectueel werk van zwarte mensen werd heel lang geleend. Dus waarschijnlijk... Uh... En daar zijn toch ook wel qua erfenissen... heel veel, heel yeah. veel problemen over geweest. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, dat zie je nu ook in, uh, bij Prins terug... waarin uh, iedereen toch wel een stukje claimt van, van zijn nalatenschap. Ja, ik vraag het, want... Telefoon! Er is een telefoon. Um, het gaat namelijk om het volgende. Deze week werd bekend dat een overleden miljonair uit Wales stiekem besloten had om zijn vrouw buiten de erfenis te houden. En uh, ze kreeg maar 3000 pond. Nou nee, ja, als je dan miljonair bent, is dat niet heel erg veel. En die vrouw die dacht ook: van, Nou, dat pik ik niet. Dat gaan we eens eventjes anders aanpakken. Die is naar een rechter gestapt en uh, die gaf haar gelijk. Dus dachten wij: Het wordt tijd dat we eventjes gaan uh, praten. Met uh, Maddy Wisman, uh, die hangt aan de lijn. Advocaat familie en erfenisrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe is dat allemaal in Nederland geregeld? Zou je als, als, als uh, nou ja, iemand die op sterven staat... of zou je als, als degene die je testamenten uh, laat opmaken... zou je zomaar kunnen zeggen van... nou, ik geef mijn vrouw helemaal geen zend? Ja, dat kan. Ja? Ja, je kunt je echtgenoot onterven. En, en zou dat dan ook mogelijk zijn dat die echtgenote dan... of echtgenoot zegt van... nou, dat pik ik niet, ga ik naar de rechter... en dat de rechter dan zegt van... nou, dat uh, vind ik helemaal niet uh, eerlijk. Ik ga toch, uh, toch een beloning toewijzen? Nou, in het Nederlandse recht is het zo geregeld dat je niet alsnog een erfdeel kunt krijgen... maar je hebt wel recht op een aantal dingen, bijvoorbeeld om in de echtelijke woning te blijven wonen. Mm -hmm. En als je onvoldoende eigen middelen hebt of inkomen om in je levensonderhoud te voorzien... dan is daar ook een wettelijke regel voor. Maar die regels maken onderdeel uit van het Nederlandse erfrecht. Dus je kunt je echtgenoot onterven, maar die onterfde echtgenoot heeft recht op een aantal basale voorzieningen. Ja. Dus het woonrecht, dat is natuurlijk ontzettend sterk. Dus dat maakt eigenlijk misschien nog niet eens zoveel uit van wie, wie er nou in dat huis woont. Die, die blijft toch eigenlijk altijd wel recht hebben om in zo'n huis te wonen vaak, denk ik. Nou, je, moet, je, moet, je moet daar wel met z'n tweeën, dus als echtpaar, dan gewoond hebben in dat huis. Ja, en als precies. dan een van de twee overlijdt en die heeft de ander onterfd, dan kan die daar blijven wonen. Zijn er bij jou voorbeelden bekend... waarin iemand daadwerkelijk ook echt onterfd kan worden? Gewoon echt helemaal geen recht hebt op wat voor deel dan ook... die dan in die bloedlijn zit? Uh, ja, het, het komt voor dat echtgenoten dus inderdaad worden onterfd. Je kunt ook je kinderen onterven. Uh -huh. um, in dat geval betekent het niet dat een kind niks krijgt. Een kind heeft altijd recht op een legitieme portie. Maar uh, ja, dat komt met enige regelmaat voor. En wat is zo'n legitieme portie dan? Wat houdt dat in? Nou, dan moet je je voorstellen dat... Um, um, je, dat is ongeveer de helft van wat je zou krijgen als je niet onterfd bent. Ah. Dus... Dus als je recht hebt op uh, 50.000 euro en je bent onterfd, dan krijg je 25.000 euro. En dat is heel globaal hoor, want er zitten wel allerlei extra regeltjes nog bij, maar dat is de basisregel. Dus als je moeder zegt van nou, ik wil dat je nu, uh, nu de afwas gaat doen, anders uh, sta je straks niet in het testament. Dan dus kan je gewoon zeggen van ja, boeien, ik krijg toch mijn kindsdeel. Ja, ja. Maar dat is dan wel de helft, hè? Dus oh. dat, dat kan natuurlijk aanzienlijk gelen. Ja, maar ja, dan heb je niet hoeveel afwassen. Dat scheelt er ook weer. Hey, uh... Dat scheelt ook weer, inderdaad. Ja. Wat zijn bij ja. jou bij jou wat ik bedoel, jullie, jullie zijn uh, bezig met familie- en erfenisrecht? Uh, mm -hmm. wat, wat, wat zijn nou uh, wrange zaken in in dit soort gevallen bij jullie geweest? Nou ja, ik vind het wel uh, wrang wel dat, dat, dat een echtgenoot onterst kan worden. Ik bedoel, uh, soms ken uh, uh, ik in een geval van uh, mensen die 15 jaar getrouwd zijn en waarin die meneer plaatst uh, van zijn leven ernstig ziek is. En ja, dat gedaan heeft. En, en zo'n mevrouw dan nog een jaar lang voor haar band zorgt en daar dan achter komt na zijn overlijden. En dat is natuurlijk wel heel. Uh, ja, dat is heel zuur. Dat, dat is ook. Uh, ja, heel, dat komt dan heel onverwacht. Dat, dat is natuurlijk heel kwetsend ook. Mensen vinden dat verschrikkelijk om onterfd te worden door hun partner. Ja, en ook kinderen. Ik bedoel, als je Stel, je, bent, uh, uh, je, je hebt drie broers en zussen en je bent de enige die onterfd is. Dat leidt natuurlijk tot uh, gigantische toestanden bij de afwikkeling van zo'n nalatenschap. Want mensen vinden dat ook heel moeilijk om te accepteren. En, en die mensen komen dan ook bij jullie terecht, neem ik aan. Ja, ja. En, en als, je, als je daar nou tegen vecht, is dat, is dat zo opgelost? Of uh, gaan daar wel eens uh, hele rechtszaken overheen? Nee. Ja, dat, dat kan echt jaren duren. Die erfrechtszaken, dat is uh, uh, over het algemeen ook iets dat we uh, adviseren... dat als je het kunt oplossen met een, met een schikking, dan is dat echt aan te bevelen. Ja? Want zo'n erfrechtszaak, ja, een erfre ik, ik heb zaken die, die acht of tien jaar duren. Holy shit, dan is er alweer bijna dood. Ja, precies. Ja, nou, dat komt ook voor. Dan overlijden mensen zelf. En ja. dan moet je je voorstellen, dan heb je eerst een kind in een nalatenschap... maar als die overlijdt en hij laat zelf weer drie kinderen achter... dan oh, heb je man. weer drie mensen die zich ermee gaan bemoeien. Het dus sleept zich nog verder door? Ja, En ja, dat kan echt heel lang doorgaan. Ja. Dus dan zeggen, zeggen jullie van nou, misschien is het beter om eventjes uh, samen te gaan zitten... en eruit uh, te komen. Dat scheelt misschien ook weer een hele hoop geld. Dat scheelt zeker veel geld, want erfrechtprocedures zijn ook heel erg duur. Uh, het is niet altijd handig om mensen uh, samen aan tafel te gaan laten zitten... want in die erfrechtzaken duren de ruzie soms ook al twintig jaar... Hè, voordat er iemand overlijdt. Je hebt natuurlijk mensen die al tien, twintig jaar met elkaar gebroeierd zijn... Ja, die moet je niet bij elkaar in een, uh, in een kamer zetten. Maar dat kan met behulp van advocaten. kun je heel goed tot een regeling komen... Nog even een laatste vraag, eventjes gewetensvraag. Uh, uh, u geeft aan van, uh, dat, uh, dat het eigenlijk een beetje oneerlijk is, uh, misschien zelfs onrecht. Uh, pleiten jullie daarbij dan ook voor wetswijziging, waarin het niet meer mogelijk is om daadwerkelijk iemand uh, te onterven? Uh, nou, ik, ik vind het niet uh, onrechtvaardig hoor, als mensen oh. onterfd worden. Want, Alleen vraag. Um, dus dat is. Ja, het is heel wrang. Ja, ja, dat vind ik een groot verschil. Kijk, in principe vind ik het een goed uitgangspunt. Dat dat je zelf mag bepalen wat er na jouw overlijden met je geld gebeurt. Het is, is jouw geld, dus dat, je, dat, dat het kan, dat vind ik niet onrechtvaardig. Maar ja, dat het gebeurt is natuurlijk voor degene die het betreft wel heel naar. Ja. Nou ja, maar en... er zijn stemmen die opgaan op om dat hele legitieme erfdeel... Om dat, om dat af te schaffen, om ervoor te zorgen dat je kinderen echt kunt onterven... zodat ze helemaal niks krijgen. Oké, okay, dus zo gaat het ook wel gaan. Een, ja, ja, ja, dat, dat, dat kan gebeuren. Dat is, gaat niet binnen nu en twee jaar gebeuren hoor. Maar er zijn zowel binnen de advocatuur als binnen de notariaat... zijn er wel stemmen die opgaan om dat hele legitieme erfdeel af te schaffen. Oké, okay. nou ik denk dat we uh, de dat ontwikkelingen dan in de gaten gaan houden. Ik weet niet of, of dat, uh, als dat de aankomende jaren is... gaan we je daar niet meer over spreken. Maar ik hoop wel dat als ik je uh, als ik andere, andere interessante nieuwtjes tegenkom... over erfenissen en familierecht... dat ik je dan alsnog uh, een keertje mag bellen. Is dat goed? Ja, natuurlijk, vind ik leuk. Ja, nou, gelukkig. Dankjewel, Marie Wisman. Ze is uh, advocaat uh, familie- en erfenisrecht bij uh, Brenner Advocaten. Dan nu, uh, we hebben het er al een beetje over gehad: we hebben het over Afro-Futurism. En uh, Janelle Monet, die uh, maakt hele mooie muziek. En dat is dan ook precies in dat straatje. Nou, komt dat goed uit? Make me feel. Ja. Yeah. Baby, don't make me spell it out for ya All of the feelings that I got for ya Can't be explained but I can try for ya Yeah, baby, don't make me spell it out for ya You keep on asking me the same questions Why? And second guessing all my intentions Should go by the way I use my compression That you got the answers to my confessions ik zit net te denken, we hebben het net over Prins... maar wat zit hier veel van het geluid van Prins in die funk? Het, uh, heel erg mooi, de, de toverwoord. Dat kan helemaal niet, want ik ben aan het praten. Geen idee wat die nou vandaan <laughs> komt. Hey, uh, black Panther. Yes. Ja, want uh, we hebben het over afrofuturism. Uh, black Panther is op dit moment wel het voorbeeld... van hoe black culture in, uh, in kunst verweven kan worden. En dan voornamelijk in uh, film... Maar ook in de film zitten dan ook wel heel erg veel mooie voorbeelden... van hoe kunst en wetenschap vanuit een uh, Afrikaans perspectief worden gezien. Zeker weten. Er staat geen vraag in, hè? Ik zag jou kijken ja, van waar, waar, <laughs> waar die blijft die. de vraag? <laughs> nee, maar het, uh, het, dat, moet, dat moet voor, voor liefhebbers als uh, jullie, Richard Koffie en uh, Simone Zeefuik... moet dat wel een, een, een adembenemend schaalspel zijn geweest... Hoe vaak ben jij geweest, Simone? Uh, ik kan daar niet heel erg over uitweiden, maar ik heb hem <laughs> een aantal keer gezien. Ja, ik heb hem ook al vier keer gezien. Ik ben er zo onder de indruk van die film. Het is misschien wel een van mijn... nou, Het is op dit moment zelfs mijn lievelings Marvel film. Um, nou, kan ik me voorstellen, Richard, dat, ja. uh, dat jij als pleiter voor, uh, voor uh, uh, Black Art... Ja. Dat je, dat je wel even flink je gram hebt gehaald met die film. Want die, uh, dat is een van de best, uh, best uh, financieel opbringende films... Uh, uit, uit een hele lange serie van Marvel films. Zeker weten, zeker weten. Maar ja, verder is het ook gewoon een, een, een mooi... Eikpunt in die hele uh, historie, denk ik, van, van Afrofuturisme Dat het uiteindelijk dat nu ja, zo'n big budget er naartoe gaat. Zeg maar. ja. En ik hoop dat het een flinke boost zal zijn voor, voor nieuwe makers. Kun je een paar voorbeelden geven van wat er in die film zit, waarvan je zegt, nou, dat is echt typisch Afrofuturisme? Nou, wat ik fijn vind is dat uh, ook. Nou, dat verschillende personages in de film heel gelaagd karakter hebben. Mm -hmm. Dus ze hebben echt die complexiteit en menselijkheid in zich. Waardoor je bijvoorbeeld die Killmonger, de, de grote tegenstander. Je kan hem wel begrijpen. En je begint een soort van sympathie voor hem te krijgen. Ook ergens gedurende de film. En um, ik denk dat dat er in veel fictie, uh, meer eurocentristische ficties... Um, uh, in ontbreekt dat mm. vaak de, de zwarte personages heel eendimensionaal zijn. Ja. Die hebben een hele specifieke functie in het ja. verhaal. Ja. En die worden niet echt uitgediept of zo. Ja. En nou, dat is heel erg, vind ik heel erg fijn aan, uh, aan, aan, aan Black Panther. Dat, ja. je, dat je meerdere kanten van de personages te zien krijgt. Het is ook niet meteen een beetje pijnlijk. Want ik bedoel, dat betekent gewoon dat, dat, dat in, in, in de filmwereld zwarte mensen niet worden gezien als menselijk. Nou ja, het is een beetje typecast. Hè? Je ja. voor een speciale rol een beetje ja, iets wat stereotype uh, karakters. Uh, daar krijg je dan, yeah, ja. da da da krijg je dan meestal zo'n zwart persoon uh, voor. Ja. Ook wat ik uh, heel erg mooi vond, was uh, uh, de Ja die, uh, in tegenstelling tot wat je, wat je vaak wel ziet in films... als ze dan uh, Afrikaanse dragen. dan is het net zoals dat, dat ze hier op Klompen zouden lopen. Ja. Als ze dan in Nederland, dat wordt dan heel erg daar. Terwijl wat, wat me heel erg opviel aan Black Panther... is dat er hele moderne kleding is... maar wel met echt, echt typische Afrikaanse uh, patronen en printen. Ja, zeker weten, zeker weten. Ja, Dat was heel fijn om te zien. Er zijn ook wel een paar... Um, ...dingen geciteerd in de film die niet helemaal ja, zoals. kloppen. Nou ja, bijvoorbeeld dat uh, het masker wat Killmonger, de, de, ja. de tegenstander, uh, op heeft... Ja. ...dat zou dan uit het, uit het museum ge, ge, meegenomen ja, zijn... Ja. ...van een Afrikaanse, Afrikaanse afdeling van het museum... Ja. Ik heb, ik heb nog niet eerder zo'n masker gezien. Laten we het zo zeggen. Maar ja, ja, ja, okay. dat ja, soort dingen zijn dan wel grappig. Ik heb nog nooit masker uit Wakanda gezien. Ja, dat is waar. Maar goed, nou, zulke soort dingen zitten erin. Maar het is vooral heel erg leuk om die, die diversiteit te zien. Want ook Afrika wordt er ook wel als een, als een heel divers continent neergezet. Ja. Hè, door al die verschillende prints. Al die verschillende verwijzingen. Ja. Al die verschillende um, ja, topics die zeg maar, aangeraakt worden in de film. En uh, ik denk dat dat wel heel fijn is. Dus ja, inderdaad. Als Wakanda daar als een extra land ja. aan toegevoegd wordt. Dan kun je natuurlijk via. Ja, dan ken je dat traditie nog niet. Traditie nee, precies. Simone, uh, de traditie van, uh, van, van wetenschap op het Afrikaanse continent. Hoe, uh, hoe moet ik die zien? Hoe is die ontwikkeling gegaan? En hoeveel heeft dat bijgedragen aan, aan, aan het hele wereldbeeld? Oeh, een hele, hele hoop. Uh, het is al eeuwenlang bestaat er daar. Als je kijkt, ik denk dat de bekendste voorbeelden zijn uh, de piramides. Ik denk dat iedereen dat ja. wel kent. En dat dat heel vaak niet gelinkt wordt aan Afrika. Ja, grappig is dat, hè? Dus ja. Grappig en tragisch. Ja. En, um, uh, die disconnect wordt gemaakt. Maar bijvoorbeeld in de film uh, heb je heel veel verwijzingen naar de Dogon-culturen. En dat, zijn dat is een bevolkingsgroep die al jaren, decennia geleden... nadacht over hoe zou het zijn om contact te hebben met, uh, met wezens van andere planeten. Mm -hmm. En die hadden informatie gekregen over een planeet... die volgens mij zegt, kijk even naar een keer, B was het volgens mij, toch? De planeet die dan hier pas in 1970 werd ontdekt... Ja, okay. waar zij al veel langer uh, informatie van hadden. Maar hoe wisten zij die informatie dan? Dat is een, een hele dat is een, uh, sterrenkunde ja. zeg maar, die bij de Dogon echt heel erg ver uh, geavanceerd, ver was. geavanceerd mm. is. Ja, zeker weten. En is dat, is dat dan wel overgenomen door het Westen? Of heeft het Westen dat opnieuw moeten uitvinden... omdat ze totaal geen interesse hadden in wat er aan wetenschap op het Afrikaanse continent te vinden was? Er is een beetje geleend en een beetje opnieuw uitgevonden. <laughs> Eigenlijk ook doodzonde als je erover nadenkt. Zeker, weten, zeker ja, weten. Om terug te komen op je contract, dat is dus wat er gebeurt als, als het Westen komt en zegt van, oh, weet je wat, we zien jullie als inferieur, dus wij ja. gaan niet doen we wij het hebben bedacht. Ja. En om terug te komen naar Black Panther, ik denk dat dat ook het element van future is, omdat je hebt een heel groot element van social justice erin ja. En Black Panther was eigenlijk het verhaal is van, er is een natie op het Afrikaans continent die het Westen niet nodig heeft. Ja. Uh, en die gewoon zo ver technologisch gezien ontwikkeld is dat de rest van de wereld daarbij achterloopt. Ja. En dan is eigenlijk de vraag oké, okay, maar hoe kunnen we... Dat vond ik een beetje de anticlimax op de, van de film. van Hoe kunnen we ja. samenwerken? Dan dacht ik, oh, maar dat hoeft niet of zo, toch? Want nu ga je mensen uitnodigen waarvan je weet dat ze een traditie hebben van stelen... en je niet de credits daarvoor geven. Ja, precies. Oh, nou, daar staat blijkbaar een toven Dat oh. <laughs> Betekent in ieder geval dat uh, jullie moeten dobbelen. Ik weet niet wie de dobbelstenen heeft. Maar dan moet eventjes met dobbelstenen. Moet er moet als het goed is een bakje liggen voor jullie. ergens. een groen bakje nee. uh, met oh. dobbelstenen. Ah, het is gevonden Helemaal goed. Helemaal goed. Ik dobbel gewoon. Ja, als jij even dobbelt gaan we kijken of er wat voor jullie in de kluis is gevonden. Vijf. Een vijf. Ga ik eventjes kijken wat dat is. Ja, oké. Okay. Zijn jullie een beetje fan van... of is een van jullie toevallig fan van... van MMA en, en kickboksen en dat soort dingen? Dat was ja, die... vroeger heel erg fan. Ja? Ja. ja? In de tijd van Ernesto de host? Uh, Ja. Ja, ja, ja, dat is... Dat is ik uh, heb Ernesto host ontmoet pas geleden. Ik kom uit dezelfde stad als Ernesto host. Oh, kom je ook wat het horen? Ja. Oh, ik, kom, cool. kom, ik, ik was vroeger vrienden met Ernesto. Maar ja, op een gegeven moment dacht hij ook van... Ja, jou kan ik makkelijk aan, dus uh, die kan ik negeren. <laughs> maar <laughs> dat waren de grote helden van vroeger. Uh, Alistair, uh, Overeem en uh, Badr Hari. Dat zijn natuurlijk namen die je nu op dit moment heel goed tegenkomt. Maar, maar in de studio heb ik mijn uh, regisseur... en Farah Academy-lid uh, Naji. Uh, jij, jij had iemand anders in gedachten. Uh, ja, dat klopt. Um, iedereen kent Bader Hari, Rico Verhoeven, Alistair Overheem. Maar er is eigenlijk nog een topvechter... die het helemaal niet verdient om in hun schaduw te staan. En um, ik wilde hem eens even een uh, kans geven... om wat meer van zichzelf te laten horen op de radio. En zijn naam is? Uh, zijn naam is Gegard Moussassi. En hij is een uh, echte wereldtopper. Uh, In zijn carrière sloeg hij mixed martial arts-legendes als Vitor Belfort en Dan Henderson KO. Maar tot ieders verbazing ging deze topvechter weg bij de UFC-organisatie. Nu vecht hij voor Bellator en hij won gelijk zijn eerste partij tegen Alexander Slemenko. In mei mag hij voor de wereldtitel knokken tegen Rafael Carvalho. En daarom werd het hoog tijd om gezellig langs te gaan bij niemand minder dan... Gegard Kegard, je hebt onlangs een veelbesproken overstap gemaakt van de UFC naar Bellator. Kan je nog één keer uitleggen waarom je de UFC achter je hebt gelaten? Nou, uh, Bellator had een uh, betere aanbod. En, uh, ik heb één keer gekocht en nu mag ik voor de titel. De UFC, ik was er heel dichtbij om uh, voor de titel te vechten. Maar uh, het is altijd een politieke spel, een beetje af en toe. Populariteit, dat soort dingen spelen altijd een rol. Ja, ik ben niet zo populair, dus uh, ik vind mijn kansen beter in Bellator. En ja, dat is het belangrijkste. Ja, je zegt ik ben niet zo populair, maar vechtkenners. Zeg. Het is echt een van de aller, allerbeste. Waar ligt het dan aan? Dat je niet genoeg trash talk doet of zoals Conor McGregor uh, controversiële stunts uithaalt? Ja, als je je misdraagt, kom je in media. Laatst was die Conor aangegooid ah, dingen door de bus heen. ja, uh, yeah. hij was zelfs dus op NOS. Nou, uh, ik kom er daar niet in. Dus uh, ik gedraag me. Ja, als je je misdraagt uh, krijg je meer publiciteit. Slecht publiciteit is ook publiciteit, maar het ja, boeit me niet zoveel. Ik ga binnenkort met pensioen, dus uh, het interesseert me allemaal niet. Maar jouw trainer die zei ook van uh, met Gregor kun je echt wel uh, goed uh, lachen, vooral als je een drankje op hebt uh, met hem. Ja, ja na, na de wedstrijd gaan we altijd drinken. En uh, Bert kan goed drinken en ja, kan ook aardig goed wat drinken. Dus, uh, ja. Vodka, wijn, bier? Uh, het maakt niet zo veel uit. Het gaat alleen om dronken te worden. Okay. <laughs> Voor de rest, ik lust alcohol niet. <laughs> okay. ja. En je hebt uh, gevochten tegen Shnomenko. Je raakte geblesseerd in je oogkas. Hoe pak je dat aan op zo'n moment? Want je hebt dan natuurlijk toch minder zicht, wat best wel een grote handicap is. Ik had mijn oogkast gebroken in de eerste minuut en uh, alle, de hele gameplan was weg. Dus uh, toen hij me raakte, ging ik ook gelijk over zijn benen. Dan ben je meer aan het overleven dan uh, proberen af te maken. Maar uh, ja, twee ronden gedomineerd, derde ronde was hij beter, hij gaf gas. Zonder die blessure had ik alle drie ronden moeten kunnen domineren. Straks ga je vechten tegen Carvalho, eind mei. Welke zwakke plekken zie je bij hem? Ja, grote jongen. Hij is een jongen die niet echt tempo erin gooit. Dus uh, dat is gunstig voor mij. Dan kan ik meer kansen creëren en zoeken. Uh, hij is geen worstelaar. Allemaal mijn voordeel. Ik heb meer wapens om hem te verslaan. Mijn handen zijn beter. Uh, ik heb er vertrouwen in. En uh, kijk je dan bijvoorbeeld ook zijn gevecht met Melvin Manhoef terug om, uh, om te analyseren? Ja, ja ik heb uh, een paar wedstrijden van hem teruggekeken. En, uh, ja, lastige jongen. Maar uh, ik geef me hele hoge kansen om te winnen. Het vechten zit ook een beetje bij jou in het bloed. Want uh, toen jij uh, als jonge, jongen met je familie naar Nederland kwam... moest je ook gelijk overleven, toch? We, we hebben een paar asielzoekerscentrums gezeten. Maar uh, voor mijn ouders was het moeilijk. Ik was acht jaar, dus uh, ik heb er weinig van gemerkt. begin wel, eerste zes maanden, ik huilde veel. <laughs> want ik miste thuis, maar dit uh, ja, is mijn thuis nu. Dus uh, ik ken niks anders dan Nederland. En je hebt ook een boerderij uh, vlakbij Leiden... waar je nu uh, met je familie samenwoont, heb ik begrepen. Ja, ja ik, uh, mijn broer woont uh, ook op de erf. Mijn moeder, mijn neef, mijn zus. Mijn vader zijn altijd daar. Dus. Hoe vaak wil je nog gaan vechten voordat je met pensioen gaat? Na deze wedstrijd heb ik nog vier. En dan uh, is dat wel genoeg voor mij. Ja. Dan ga ik uh, met pensioen, denk ik. En misschien vaker drinken? Nee, nee drinken is wel leuk als je het soms doet. Als je elke weekend doet, is er geen reet aan. Okay. Maar uh, ja, ik heb nu drie maanden ben ik aan het trainen. Dus uh, na de wedstrijd, ja, dat zal wel leuk zijn. Okay. Ja. Dankjewel Gerard en uh, veel succes. I'm uh -huh. Up this morning, got yourself a gun. Alabama Tree. En dat uh, ken je natuurlijk van de Sopranos. was een heerlijke opening. Naast die heeft het later ook nog gebruikt om een uh, hele toffe track mee te maken. Je luistert naar Risa. In de studio hebben we het over Afrofuturism. En uh, dat doen we met Simone Cefuik en Richard Koffie. Die uh, bij het Trovenmuseum uh, uh, ja, de hele, hele tentoonstelling in elkaar duwt. Kan je dat zo zeggen? Zeker weten, zeker weten. Leuk werk moet dat zijn. Ja, dat is, ja. is hartstikke leuk. Zeker om uh, een beetje nieuwe vraagstukken, nieuwe onderwerpen aan het licht te brengen. Ja, zeker. En ga je daar dan ook zelf uh, voor het, de, de wereld over? Om nieuwe kunst te ontdekken? Nou, ja, nog niet heel erg. Maar uh, ja, we zijn wel zeker uh, veel aan het. Veel heen en weer aan het kijken. Ja, ja, zo zou, zou het zou wel gaaf zijn. Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat uh, ik bedoel, als, je, als je nagaat dat heel veel, veel musea wel gewoon allemaal culturele trips voor hun medewerkers naar uh, Rome doen. En, uh, oh ja, ja, vorig jaar ben ik wel in Washington geweest. Washington? Van, uh, voor van alles en nog wat. Ja, en, dus wat dat is ook wel leuk. Ja, <laughs> dat is natuurlijk ja, in Amerika is ook heel veel uit de uh, culture uh, te vinden. Zeker weten. Zeker weten. Is er een noodzaak om dat hier in Nederland uh, onder de aandacht te brengen? Ja, zeker weten. Dat is, uh, weet, weet je, de vrijheid die Afrofuturism geeft... is dat je op basis van uh, kennis uit het verleden... dus onderzoek naar het verleden... Ja. Um, en ja, door er een soort fantasiewereld van te maken... en een soort vervolg daarop te, te fantaseren eigenlijk... Ja. Uh, heel gemakkelijk commentaar kan geven op het heden. En ook, ook op zo'n manier een beetje speels om kan gaan... Met, met wat pijnlijke issues die hier nu spelen. En ja op zo'n manier kan je, geeft Everfuturism Afrofuturism je de vrijheid... Om, om een soort nieuwe zelf te creëren... om nieuwe onderwerpen te, te creëren... om je te bemoeien met misschien politiekere issues... waar je anders misschien een beetje vanaf blijft. Maar omdat je daar juist die hele... Uh, ja, verbeeldingswereld aan, aan creëert... die je zelf kan bepalen... Ja. Uh, kan je, ja, heb je heel veel vrijheid... Om, om, om met de actualiteit om te gaan. en Ik denk dat dat heel erg uh, welkom kan zijn... In, in Nederland ook. Maar als ik dit zo hoor... Hè, ja. dan denk ik, waarom hebben witte mensen... het toch zo moeilijk met uh, als, als, als zwarte mensen... zich gewoon uiten... zonder dat dat helemaal via subtiele manieren... in de kunst uh, terecht moet zien te komen. Ja, zeker weten. Zeker weten. Dat het, het heeft iets heel... Uh, Albolligs bijna. Hè, ja, ja nee, ik, ik moet namelijk denken aan fabels. Vroeger gebruikte, uh, gebruikte in de riddertijd. Werden ja. fabels gebruikt. Omdat dan mocht je ook geen commentaar geven op de koning. Precies. En dan moest je dus via, via, door middel van dieren. Die met elkaar uh, rare situaties. En het waren natuurlijk altijd situaties. Die in op dat moment in dat koninkrijk speelden. Maar ja, dat mocht je niet hardop zeggen. Dus dan werd dat verbeeld met dieren. Uh, uh, Zeker weten. De, de Vos Rijnaarde is, uh, is zo'n typisch verhaal. Daar, uh, daaruit uit die tijd. Simone. Yes. Wat, uh, wat, zijn, wat zijn voor jou nou echt mm, dingen waarvan jij zegt... van ja als, als je nou over afrofuturisme hebt... dan moet je daar nou eens een keer goed naar gaan kijken? Of en, luisteren? Of lezen misschien. Of lezen, ja, mag oh. ook. Ja? Oh. Uh, Nettie voor Wat is dat? Wie is dat? Zij is een schrijver uh, van onder andere de boeken Hoover's Death... en de boeken Phoenix. En zij, haar werk is subliem. Uh, waarom? Uh, ik kan het niet vertellen zonder... Een cliffhanger te geven. Oh, ja, oh, ja. Cliffhanger vind um, ik niet zo erg, maar een spoiler. Dat, dat, dat, ja, je oh sorry, een ja, spoiler. Hij oh, okay. um, werkt subliem omdat ze zo... een, um, een frisse manier heeft van verhalen vertellen. Okay. Uh, het is, het, ze heeft iets heel ongedwongens. En ze, um, ze blendt de verschillende realiteiten zo goed met elkaar. Je hebt bijvoorbeeld een boek, Binti, wat gaat over... Uh, een, een himba-meisje wat naar school gaat. Ik, ik aarzel omdat ik het een soort van, zo abstract mag wil vertellen. Ja, snap maar de vijanden die zij tegenkomt en haar overlevingsmechanismes zijn next level. Oh. Um, en het is een heel dun boekje, tenminste, deel 1 is een heel dun boekje. Uh, maar Nelly Orkorf heeft gewoon een fantasie die je nauwelijks tegenkomt. Uh, onderschrijvers. En wat, wat is het Afrofuturisme uh, in, in haar fantasie? Het is allemaal gelinkt aan um, de combinatie met uh, voorouders, met geschiedenis en technologie. Ah. Want voorouders spelen wel altijd een hele belangrijke rol in, uh, in, in Afrikaanse culturen. Absoluut. Waar het hier een beetje zo is van, ja, dat waren uh, veroveraars. Uh, vies woord. Maar, uh, de, maar dat is ook hoe ver we gaan. Uh, heb ik het gevoel dat het in, in, in Afrikaanse uh, culturen uh, een, ook, ook guidance betekent. Absoluut. En komt dat dan terug in die boeken ook? Ja, ook. Absoluut. Is dat een beetje vermengd met de geestenwereld? Uh, sommige van haar verhalen wel. Uh, in andere verhalen is het concreter dan dat. Dan, dan worden het geen geesten, maar dan zijn het perso personages die deelnemen aan het verhaal. Ah. Nou, je hebt het knap verteld, zonder spoilers. Denk. <lacht> <lacht> Heel erg goed. We gaan kijken of Noah ook uh, zonder spoilers kan vertellen naar welke film jij moet. Spotlight met Noah Johannes. Noah, goedemorgen. Risa, goedemorgen, hallo. Hallo, hallo. Uh, ja, uh, vertel, wat, wat, waar moeten wij heen uh, de, deze aankomende week? Nou, ik vind dat iedereen, of je nou horrorfanaat bent of niet... No. Uh, lekker naar A Quiet Place moet gaan. Ja! En, ja, ik heb gehoord dat jij hem al gezien hebt. Ja, ik heb hem ook gezien. Jeetje. Jeetje. Jeetje, Mina. Zullen we ook... dus even vertellen waar het over gaat? Nou ja, heel graag. Vertel. Nou, het, is, het, is, nou, het, het verhaal speelt zich af op een moment dat uh, nou, de mensheid zo goed als is uitgeroeid. Althans, zo lijkt het. Ja. En uh, de wereld wordt uh, geteisterd door buitenaardse wezens. En wat heel bijzonder aan die wezens is... is dat ze, uh, ze gaan op geluid af. Ze lijken blind te zijn maar wel ontzettend goed te kunnen horen. Ja. Dus op het moment dat je ook maar één geluidje maakt... dan komen ze daarop af en, en, en nou ja, dan eindig je dus als, als alien voor. Om het maar even te zeggen. <laughs> ja. En um, we, we volgen een gezin... Die een, een, een vader en een moeder en een paar kinderen. Die, die in die situatie dus proberen te overleven. Door gewoon heel heel, heel erg stil te zijn. En, en op die manier aan die aliens uh, te ontkomen. En dat doen ze heel inventief. Daar hebben ze allerlei dingen op bedacht. En je denkt van nou dat gaat ze best wel heel erg goed af. Maar nou ja, je voelt er natuurlijk al aankomen. Dat gaat niet lang goed. Nee. Voor ons vermaak natuurlijk. Ja. En, en, en de spanning. Ja. En, en, en, en ja, je krijgt helemaal een beetje die hibijivis als je ook ziet. Dat, dat moeder in verwachting is ja, nee, van een baby. Dat, dat weet je af ja. en dat je denkt, Dat ja, natuurlijk, die hou je niet stil. Die hou je niet stil, maar de moeder denk ik ook niet als ze van het kind ligt te bevallen. <laughs> het, dus, dus dat levert uh, een heel heel heel spannende uh, situatie op. En, en, en nou ja, ik weet niet hoe jij het hebt beleefd... maar wat, wat ik dus heel bijzonder aan die film vond... is dat om, omdat iedereen dus stil moet zijn in die film... is de film op zich en dus ook de bioscoopbeleving... Ook een vrij stille film. Of uh, ja, heel stil. Ik, ik weet niet of jij bijvoorbeeld durft uh, je popcorn uh, lekker te eten. Of je zakje M&M's open te maken. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik toevallig bij die film niks had meegenomen. Maar ik irriteerde me dood ah. aan iedereen die wel wat had meegenomen. Want het begint <lacht> gewoon. De openingsscène is gewoon vijf minuten lang gebarentaal. Precies. En, en ook niet echt heel veel muziek. Hè. Het is nee, ook niet het, dat de acteurs dan heel erg worden stil. geholpen door de muziek. Het is echt dood en doodstil. En je merkt al heel snel in de bioscoopzaal... dat ja, nou, de een die kan dat prima handelen. Maar je merkt dan ook altijd... en dat heb je wel vaker als er een stilteval in een film... Ja. dat sommige mensen daar ook niet helemaal goed mee om weten te gaan. Ga ze een beetje wel? doorheen giggelen dan, hè? Ja, inderdaad, het is een beetje awkward, een beetje ongemakkelijk. Dus, dus dat is wel even de disclaimer die ik bij, die ik bij deze film geef. Ik weet dat er best wel veel stille momenten zijn. En dat je daar dus misschien wat snacks betreft een beetje rekening mee moet houden. Maar dat het daardoor dus tegelijkertijd wel echt een heel unieke, heel spannende... En, en, en echt wel een heel toffe bioscoopbeleving uh, oplevert. En nou ja, kijk, als dat je al niet overtuigt. De film is op dit moment de grootste hit in Amerika. Hij scoort na Black Panther, scoort hij echt het allerbeste. Dus uh, nee, die film die gaat echt als een malle. En ik, ik verwacht dat uh, heel veel mensen hier ook lekker naartoe zullen gaan. En, en ik denk dat de meeste mensen wat ik al zeggen, of je nou van horror houdt of niet. Het echt wel een heel erg toffe film en een toffe bioscoopbeleving uh, gaan vinden. Ik vond het in ieder geval echt, uh, echt geniet. Ik zat van minuut 1 tot de aftiteling... zat ik echt wel lekker op het puntje van mijn stoel. Heerlijk. Ik uh, sluit me daar helemaal bij aan. Noah, Johannes, ik uh, ga jou bedanken. Graag gedaan. En dan uh, zien we, of horen we elkaar volgende week weer. Ja, en als ik goed heb begrepen... kom je eind van de maand uh, eventjes een uurtje met ons uh, bijpraten. Ik ga ook weer gewoon gezellig met jullie bijpraten in de studio. Dat vind ik heel fijn. Bedankt. Ik spreek jou snel, Noah. Dankjewel. Fijn weekend. Doei doei. Spotlight. Uh, ja, trouwens uh, eventjes over, over horrorfilms gesproken. Get Out. Hm? Vorig jaar uh, misschien wel de horror sensatie. Ja, jij je schiet al meteen in de lach. Een, een geweldige film is. Ja, hè? Ja, absoluut. Uh, de, de, ook, ook een. Eigen, ja, eigenlijk. Het, het ding is. Black Culture wordt echt op zoveel manieren uh, gedisrespect in, in alle andere. Want het was eigenlijk de eerste echte zwarte horror movie die, die ik me kan. Ja, de, de, de, Eddie Murphy heeft uit een poging gewaagd. Die ga ik heel erg vergeten. Want dat was een vampirefilm die totaal misluk was. Maar ander, voor de rest kan ik niet veel Black horror movies uh, opnoemen. Je ja, hebt natuurlijk dat is een Black. <laughs> ja. ja, maar het was uh, in het genre was het een, uh, een baanberekende film. Ja, het was een baanbrekende ja. film die ook nog eens een keer heel erg uh, uh, goed gevallen is uh, in de bioscoop. We hebben, we hebben heel, hele goede, goede recensies mm. gehad en ook verschillende awards uh, binnengesleept. Dus uh, misschien is er hoop voor de toekomst. Ik weet niet, want we hebben nu tegelijkertijd natuurlijk wel even de Vernays-film A Wrinkle in Time, uh, die ook ever futurist is en die hier gewoon absoluut niet wordt gedreid in de bioscoop. Waarom gebeurt dat dan toch? Ik heb uh, geen idee. Ik denk dat we daar een soort van partijactie voor moeten starten. Hetzelfde uh, met Black Panther. Voordat hij echt uitkwam, uitkwam, hebben mensen toch op Twitter moeten vragen... van hé, ja, Paté, nee. wil je dat... hem draaien? Terwijl in Amerika al best wel veel records had gebroken, ja. He, je, he, wacht even, hoor. Ik, ik zet dit heel eventjes... muziek gaat nu helemaal uit. Hebben wij pate, hebben, hebben de Biscopen moeten overhalen om ja, Black Panther te draaien? Ik heb een getweet en gevraagd van... hé, hey, wat, wat is jullie releasedatum voor Black Panther? Want we kunnen op je website in de eerste zoveel pagina's... niet echt wat er over terugvinden. Ik kan me niet voorstellen dat ze er niet van plan waren. Want ik bedoel, ja. even afgezien van dat het een Black Movie is... ik bedoel, het is ook nog eens een keer Marvel... Ja, nou ja, shout-out naar Dennis de Groot, Punch Double, die een van de eerste mensen was die vroeg van... hé, hey, wanneer, wanneer komt het uit? En daar werd heel lang niet op gereageerd. En bijvoorbeeld Cineville, uh, die voornamelijk over de arthouse-films gaan... en wel andere, bijvoorbeeld een Star Wars-film draaien... Ja. die hadden Black Panther alleen maar geschreven in Rotterdam. Dat meen je niet. Maar in Amsterdam werd hij niet verteld, nee. That's crazy. Ja. That's colonialism voor je... Waarom, waarom, waarom... Nee, laat ik het anders zeggen. Want waarom, dat, dat, weet, dat weten we nu eigenlijk wel. Mm -hmm. Gaat dit veranderen? Gaat, gaat afrofuturism voor de verandering zorgen? Goede vraag zeg. Ja, kom Zulmij ik zo even mee. Ja. Ik denk het wel, maar niet om de reden die wij hopen. Ik denk dat het gaat om relevantie. En dat je er op een gegeven moment niet meer omheen kan. En niet omdat mensen denken... Oh ja, we moeten beter nadenken over hoe we een film inclusiever maken. Oh. Maar een film als Black Band heeft aangekomen dat als je het niet doet... dat je niet meer relevant bent. Oh. Dus ik denk niet dat, dat mensen het doen omdat ze zich beseffen dat... Afrofuturism uh, een onderdeel is van, uh, van cinema, of een onderdeel is van muziek. Maar op een gegeven moment kan je niet meer omheen. Wat op zich ook een goed teken is. Ik ja. hoor de vogels al. Menno, Menno ja, uh, Benveld, jij zit uh, klaar om uh, vroege vogels ja, te gaan Ja, zeker Risa. We gaan van de Afrofuturism uh, duiken we direct uh, diep de natuur in. En dat is voor iedereen, hè? Dat is mooi voor ja, dat is het mooie ja, van de natuur. Ja, dat is mooi mooie van de natuur. Iedereen ja. Uh, ja, je hoort hier de, de eenden de een meerkoeten van alles omheen. En we gaan... Uh, zal ik eens even één ding eruit halen. De, dat vind jij leuk. De Mierenatlas. Nou. Er is een hele atlas van welke mier in Nederland waar voorkomt. Waar, hoe, waar is hij al die tijd geweest? Ja, hoe hebben we zonder nu, kunnen leven? Hij is nu geschreven. Nee, het is een waanzinnig interessant boek. En, en we gaan vogels tillen op grinten. En we nemen je nog mee naar het Caribisch gebied. En haaienonderzoek. En eh... Uh, nou, ook nog iets over houtstook. Want daar hebben sommige mensen enorme last van. Hè. Die moeten dan hoesten en zo. Ja, wat, wat is dat precies? Want uh, ik... Ja, ik... Nou ja, ja, ja dat is, als je... Als je, je open haartje aansteekt. Dan komt er veel rook uit je schoorsteen. En daar hebben mensen last van. Ja. Dat, uh, eh, en daar is veel opwinding over. Dus oh. daar hebben we het ook nog even over. Nou, We gaan het zo meemaken in Vroege Vogels. Ja. Menno, fijne uitzending alvast. En in de studio ga ik bedanken. Onze gasten uh, Simone, Cefuik en Richard Koffie. Um, ja, we hebben nog maar tien seconden. Dus er valt niet veel meer af te sluiten. Ik ga jullie gewoon bedanken. Zo, zo, zo gaan we het doen. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Ja, bedankt.